Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Acteur Alec Baldwin wordt aangeklaagd voor het schietincident op de filmset... waarbij hij een pistool afvuurde en een cameravrouw overleed. De acteur zei eerder al dat hij er kapot van was. Ze was great goed her haar job en ze stierf. En ze diegde. En dat me hurts me elke dag. Elke dag van mijn leven, ik denk think about that. is horrible. Tijdens de opnames van de film in 2021 schoot hij met een wapen waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Maar hij raakte de cameravrouw en zij overleed. Naar de zaak is meer dan een jaar onderzoek gedaan. Ook degene die de wapens beheerde wordt aangeklaagd. De familie van de cameravrouw wilde Baldwin eerder al voor de rechter slepen om een schadevergoeding van hem te krijgen. Maar die zaak is van de baan omdat ze samen een deal hebben gesloten. Op TikTok gaan filmpjes rond van jongeren die zichzelf al lang niet beschadigd hebben. Ze zijn dus clean, zoals ze dat zelf noemen. Jordi van 19 verwondde zichzelf ook en vindt het belangrijk om hierover te praten. Het was gewoon geen fijne jeugd wat ik had. Mijn zelfbeschadiging is begonnen. Dat uh, is meer omdat ik uh, geen andere uitweg zag uh, meer en ik had afleiding nodig. Eerst gamen ik veel, alleen dat uh, hielp uh, niet meer. Ja, experts noemen het dapper dat jongeren hun verhalen delen op social media. Maar ook gevaarlijk omdat het als trigger kan werken. Als je over dit soort dingen nadenkt kun je hulp zoeken via 113.nl. Welcome back to the bus, everybody. How was your naar to the. Er wordt een hondenuitlaatservice uit Alaska. Ze gaan vardel naar een video op TikTok. Lee Thompson en zijn vrouw hebben een bus en rijden daarmee door de stad om honden op te halen voor hun dagelijkse avontuur. Als alle hondjes op hun eigen stoel zitten, rijden ze naar de locatie voor die dag en gaan ze op pad. Na afloop worden ze weer thuisgebracht. Dat klinkt natuurlijk als een droombaan, maar kun je er ook van leven. It's real. This is our full-time family business. It's what. Ja, dus het gezin kan er de rekeningen van betalen en komt dus rond van honden uitlaten. En dan nog het weer vanavond in het westen en zuidenkans op natte sneeuw. Vannacht droog, een graadje vorst. Morgen winterse neerslag, dan tussen de 1 en 5 graden. ZFM, update. Dit is Erik Evengroen van de ARD. Veel dagelijks files in de regio Noord-Holland. Een paar uitzonderingen. De a 1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knoop 1 Nes en Amersfoort Noord. Half uur vertraging door een auto met pech. De Ook is dicht. De a 2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum. Kwartier vertraging en een file van 5 kilometer. En tot slot de a 5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de a 10 Kwartier op onthoud en een file van 3 kilometer tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort draait door. Was hem weer hoor, afgelopen donderdag. Eén hey, maandag. Ik haal ook altijd die dagen door elkaar heen. Afgelopen maandag, de derde maandag van januari. Die staat een beetje te boek als blauwe maandag. Blue Monday. De meest depressieve maandag van het jaar. Want alle goede voornemers die dan voor 2023 zijn gesteld... die sneuvelen meestal. Dat is onderzoek, heb ik niet bedacht. Het is echt, een uh, beetje uitgezocht. New Order en Blue Monday. New Order is voortgekomen uit Joy Division nadat uh, liedzanger Ian Curtis uh, zich van het leven had uh, genomen, hebben de andere drie besloten om uh, door te gaan en dit was de enige grote hit die ze hebben gehad. Blue Monday dus. De tweede ronde. Kim Wald. Schilling. Het is een beetje gebaseerd op Major Tom van David Bowie. Voor de echte popcracks en popcimers zonder ons. En daarvoor hoorde je Kim Walt met uh, The second time. Uh, we gaan uh, naar Duitsland. Het was destijds de opvolger van Maria Magdalena. En uh, dit is de wat langere versie van In the Heat of the Night van Sandra. een grote hit geweest hoor, destijds wat betreft Maria Magdalena, daar kwam hij eigenlijk min of meer niet echt overheen van Sandra, wat deed ze later eigenlijk nog. Zij is op een gegeven moment getrouwd met Enigma, de man achter Enigma heet Michael Cretu, daar is zij op een gegeven moment mee getrouwd en op een gegeven moment was het ook zo dat hij haar heeft gevraagd om een aantal stukken in te spelen, dus dat heeft ze ook nog gedaan. Nou, het is weer zo'n avond dat ik hem eigenlijk weer eens even moet draaien. Nu een keer in Zandvoort draait door. Tot aan de hoofdlijnen van het nieuws. Alaska. Met Never Cry Wolf van het illustre album Actors and Liars uit 2012. We're like fleeting oh. desires. Yes, oh. I'm tired. Vond, dit zijn de hoofdpunten van het nrws journaal Acteur Alec Baldwin wordt vervolgd voor het schietincident op een filmset in 2021... waarbij hij een cameravrouw raakte. Ze overleed aan haar verwondingen. Baldwin dacht dat het wapen ongeladen was, maar dat bleek niet het geval. Tegen vijf mannen die verdacht worden van het plegen van aanslagen op Poolse supermarkten in 2020 en 2021... zijn celstraffen tot negen jaar geëist. Bij alle panden was een explosie die zware schade aanrichtte. En PSV verkoopt vleugelaanvaller Noni Maduweke aan het Engelse Chelsea. Er is een mondeling akkoord gesloten. Hij is de tweede basisspeler die deze winter vertrekt uit Eindhoven. Het weer? Vanavond mogelijk natte sneeuw. Vannacht droog met een graad vorst en kans op gladheid. Een keertje niet die crying at the discotheque van Alcazar, maar gewoon uh, het echte origineel. En dan ook nog eens in de een lange uitvoering waarbij de hand van Naal Rodgers en Bernard Edwards van Chic duidelijk hoorbaar was op dit singeltje van Sheila in de Blackburn, die en Spacer. Um, daarvoor hoorden we je voor het uh, hoofdlijnen van het nieuws: Alaska met Never Cry Wolf Band komt uit Volendam. Dat is dan ook bij deze even gezegd. Dat je weer niet denkt, van er is helemaal geen ruimte voor Nederlandse producties. Dat is het wel. Maar over Alaska gesproken, het is alweer meer dan 10 jaar oud, dat nummer. Dit ook. Dit is al wel nog verder terug. In de jaren 40, ja wat zeg ik, jaren 40 moet je mij horen. 40 jaar geleden zo'n beetje. Want uh, toen had deze man zijn hoogtijdagen. Het was een hele korte uh, carrière hoor, wat hij had. Uh, want... De hem werd eens geconstateerd en hij is daarna op 32-jarige leeftijd overleden. Maar hij wist van, althans synthesizers, wist hij toch een beetje hele mooie dansmuziek te maken. Eigenlijk een beetje de voorlopers van wat we nu kennen. Hier is Petter Cowley, Megatron Man. Ik Goed geraden door Martijn Luid hier. Die uh, ook bezig is uh, de bol aan het opbouwen. Samen met uh, Marcus van Dam. Want we uh, hebben straks bij Aldeunit FFM. Beter gezegd, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is het uh, vanavond. Side City, deelnemers aan uh, de Robak. Daarvoor hoorde je trouwens Patrick Cowley en de Megatron Man. Dan nu eventjes uh, naar Groningen. Want daar komt, die, uh, komt deze band vandaan. En wat is er in Groningen? Nou, het Eurosonic Noorderslag. slag daar doen ook inderdaad uh, wat Groningse bands mee, maar deze niet. Dat is Meadow Lake van een aantal jaren terug. The Blood Crawls. Het is heel leuk hoor. Er zit gewoon iemand onder de mengtafel, Wat dat er gaat. Ja, het is, als je denkt, er gebeurt zo direct iets. Wat ik niet hoop eerlijk gezegd. Maar het gaat goed volgens mij. Toch of niet? Het gaat, gaat, gaat, gaat geweldig. Uh, straks uh, hebben wij uh, Side City. Die jongens dachten van uh, slim. We doen mee aan de Robak, daar wordt... en we nodigen ons een beetje zelf uit uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Ja, beter kan je het niet hebben. Uh, daar zal Middle Lake niet voor in de aanmerking komen... want ze komen uit Groningen. Uh, en in Groningen is er dit weekend... en de afsluiting is Noorderslag... want dan worden de popprijzen verdeeld... van de Nederlandse muziekindustrie. Maar ja, Middle Lake heeft uh, geen nieuw materiaal uitgebracht... Uh, het afgelopen jaar, dus zullen ze er niet aan meedingen. Wie dat wel hebben gedaan... En eigenlijk mis ik hem misschien nog te veel bij deze omroep. Want dat verdient de band wel. En ze komen uit Haarlem. Low Eric's Ze waren in 22 december hier. In onze studio. En dit was een van de nummers die ze hebben gespeeld. Evolver. But so much on my shoulders my heart and lungs and I can't